Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De vorige president van de VS, Donald Trump... moet worden vervolgd voor zijn rol in de kapitoolbestorming. Dat vindt een speciale commissie. In januari vorig jaar bestormde een woedende menigte het politieke gebouw... omdat ze het niet eens waren met de verkiezingsuitslag. De commissie zegt nu dat Trump heeft aangezet tot een opstand... Niet echt een verrassing, zegt deze Amerika-kenner. Bij alle hoorzittingen was het ook heel duidelijk dat ze Trump in het uh, vizier hadden. Uh, en altijd maar wilden aantonen dat Trump uh, ja, de, de, de speel in het web was. En uh, de mastermind achter een groot plan om, uh, om hem zelf weer in het zadeltaar uh, te, te zetten. De Amerikaanse minister van Justitie beslist uiteindelijk of Trump ook echt voor de rechter moet komen. Twee mannen die op een zorgboerderij in Groningen werken, zijn opgepakt. De medewerkers van 62 en 35 jaar zouden bewoners hebben mishandeld. De politie denkt dat ze nog meer mensen gaan oppakken. Sinds oktober zijn er meerdere meldingen gedaan over de zorgboerderij. Actrice Amber Heard wil schikken in de hoge beroepsrechtszaak tegen haar ex Johnny Depp. Hij won deze zomer een rechtszaak tegen haar, die draaide om smaad en zijn imago. Amber zei dat ze door Johnny mishandeld was, maar de rechter zag daar te weinig bewijs voor. Een nieuwe rechtszaak kan ze mentaal niet aan, zegt ze op Insta. Daarom heeft ze met Johnny Depp afgesproken voor 1 miljoen nu alles achter ze te laten. En de meeste mensen komen naar de kerk voor de boodschap van liefde. En voor dat warme gevoel van samen zijn. Maar niet als het buiten takkenhard vriest, dan is het ijskoud in de kerk. En is anderhalf uur stilzitten goed voor rode druipneuzen en bevroren tenen. Vertelt deze koster uit Zeeland verantwoordelijk voor de verwarming. Maar bij deze ja, dan uh, haal ik amper de 15 graden. Zeg maar. Ik vind het vreselijk, want ik hou niet van kou. <laughs> dus ik heb liever uh, ja, dat het 20, 25 graden is... Ik blijf komen, absoluut, ja, absoluut. En dan nog het weer, bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Vannacht 8 graden, morgen 10, dan bewolkt en af en toe wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijks files in de regio zijn opgelost. Nog wel een file op de A10 Oost bij Amsterdam. Daar staat bij Zeeburg een auto met pech. De linkerrijstrook ook is dicht en het geeft 10 minuten op onthoud.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 Danforth Dot 53 Number 31 Adam Lambert What You Want From Me Sylvester You make you feel uh, Welkom bij derde uur Radio Rainbow top 53 uh, Om het spannend te houden Kunnen we weer heel kort praten Je hebt nummer 32 en 31 gehoord We luisteren nu naar Sylvester met You make me feel Ga er lekker bij staan want dit nummer zit vol met dans de Rainbow Classics, tot 12 uur bij Zettig en Zandvoort. Nummer 29 Katy Perry I Kissed a Girl Soft skin, red lips, so kissable Hard to resist, so touchable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 Haar wel. Een... En dat was Robert Long met Zijn Mijn Moeder Altijd. En hebben we een zoeknummer? Anoniem is een voorbeeld van mijn jeugd. Haar teksten en kleur in muziek, zij als, uit, uh, zij als een verschijning, top. En het verzoek is Dalida, in ne peut pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul is het volgens mij, maar, maar oké, okay, het staat er anders. Pour ne pas vivre seul.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 zeker kan je Number 27 KC and the Sunshine Band Get down tonight 2020. Dead or Alive, you spin me around. Rockets! Rockets! Rockets! Rockets!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 Oh Nog nooit, nog nooit zo donker was Of het wereld niet wel weer leeg Het nog nooit, nog nooit zo donker was Of het wereld niet wel weer leeg En met dit wonderschone nummer van Claudia de Brij zijn we gekomen op nummer 25 inmiddels en zijn we dik over de helft. En uh, ja, daarvoor uh, een paar oude klassiekers uh, uit de jaren van de vorige eeuw. Laten we daar maar eventjes op houden. <laughs> uh, Dead or Alive met You Spin Me Around. En Casey in the Sunshine Band. Get down tonight. Op Lekker naar nummer 24. Ja, even hier in de hele van dus. Maar ja. bij Claudia de Breij Nee, dat is dan even serieus. Even pas op de plaats natuurlijk. Um, Wendy Moore, die heeft iets uitgevonden. En uh, uh, ze weet inmiddels, uh, zeg maar, uh, dat ze uh, gewoon wel how to be fun kan zijn. Yeah. En, uh, ja. En ja, zij kan natuurlijk in deze lijst gewoon niet ontbreken. Onze eigen Zandvoortse Wendy Moore, nummer 24, I know how to be fun. Nummer 24, Wendy Moore, I don't know how to be fun.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 23 Pointer Sister Fire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 En van je leven, Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan. En roepen, ook oei, als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze... En als het goed is, hebben we aan de telefoon. Goeiedag, ik zit je even door naar de radio, hè? Oh! <laughs> Er gaat hier het een en ander eventjes mis aan de, met, de, met de techniek. Uh, we zijn ook een beetje tijd aan het inlopen. Vandaar dat we de nummers uh, inkorten, maar dat gaat niet altijd even helemaal prachtig. Uh, jammer voor Ramse Shaffi met mens durft te leven... en excuses voor degenen die erop hebben gestemd. Uh, als het goed is, hebben we nu iemand aan de telefoon? Mirko? Nee, we hebben niet iemand aan de telefoon. Dan gaan wij gewoon gelijk door naar het verzoeknummer dat gedraaid gaat worden. En dat is Doten met There Will Be A Way. Nummer 21 Kodrick Hall Raining Fellas Get your umbrellas Get your umbrellas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 Ain't even July Muscles falling from the sky If you wanna find a guy Get your umbrellas Get your umbrellas It's raining, fellas It's raining And I'm hoping it rains, the kind of dudes that I like Want him tall, dark, handsome, want him holding me tight So I'm sitting here waiting for the lightning to strike You better run out to the street looking fab, fab Catch a cab, cab, it's raining back. and abs, abs It's a party, Work. and the boys are coming out Put your hands up in the crowd, hotties falling from the clouds. Get your umbrellas, get your umbrellas Be away, verzoeknummer van helaas een onbekende. En helaas hebben we geen tijd om je te in de uitzending te laten komen. We gaan wel naar je verzoeknummer luisteren. Doton met There Will Be Away. Way. Wat een good things die. I Christine and the Queens Christine, ça ne tient pas debout. C'est du sentiment Je ne tiens pas debout. le ciel est... Van Kees Ons, Kees Roos. En uh, die wil heel graag uh, wat meer Nederlandse muziek uh, gedraaid hebben op de radio. En hij heeft verzoek ingediend voor Conny van den Bos En het, uh, hij heet niet voor niks Kees Roos. Dus hij heeft, uh, geef me een roosje, een roosje. En dat heeft een verhaal. Hij, mensen begonnen altijd te zingen, dat liedje. Dus uh, als hij binnenkwam. Dus bij deze, Conny van den Bos ik geef je een roosje, mijn roosje.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 ik kom nu heel gauw als het maar met een roosje mijn roosje Nemen we afscheid van de top 20? Dat wel nee, ja, dat nee nou op we van... zitten nu op... op, <laughs> uh, wat, op de... Gaan we naar de top 20? Nee, we gaan inderdaad. naar de top 20. Ja, ja, precies. Precies. Dit was het de, de nummer 20, of tenminste daarvoor. Ja. Voor, voor uh, Kees, zeg maar. Want dit was het verzoeknummer van Kees Roos, ja, inderdaad. Ja. Die overigens met 350 kerstallen in de Agatenkerk te bewonderen is. Ja, ja. Dus, uh, ook heel leuk. Dus hebben er dan nog even reclame voor gemaakt. En uh, dat betekent dat we ook aan het einde zijn van de derde uur alweer. De laatste twee uur oh, ja, gaan ja. erin. En uh, tot zometeen bij nummer negentien. ZFM, wens jullie allemaal fijne dagen en een voor.